We gaan beginnen met een aantal vragen. Hoe drukt de Assenaar, of in de ruimere band, de Brabander uit, dat iemand zich gedraagt op een manier die niet past bij zijn sociale stand? Met andere woorden, dat iemand zich gedraagt alsof hij tot een hogere sociale categorie zou behoren. Dat wordt dan iets in de zin van, ga pas zeker dat, en dan moet er worden aangevuld. Hoe zegt de Brabander dat hij ergens geen voorstander van is? Ja, wat zeggen we op een speciaal manier? En we vragen ons af wat de Brabander verstaat onder een geruste geest. Wat is een geruste giest? Hoe zegt de Assenaar? Hoe oud schat je dat ze is? Met andere woorden, welke leeftijd ken je ze toe? Hoe zegt de Assenaar dat een potent man niet te dik mag zijn? Daar hebben we schoon uitdrukkingen van. Wat wordt gezegd als men iets op vrij brutale wijze geeft? En dat wordt dan iets in de zin van zo geven ze. Het wordt dan dus op een brutale wijze, op een brutale manier gegeven. En hoe drukt men dat hier uit? Wat zegt de assenaar wanneer hij een brutale opmerking in het gelaat geslingerd krijgt? Hoe zegt de assenaar dat hij zich ergens niet wenst mee te moeien? Dat hij ergens niet wenst tussen beiden te komen? Hoe benoemt de assenaar de hele verdomme boel? De hele verdomme boel. Dat drukken wij op een andere manier uit. Wat zegt de Assenaar als de televisieprogramma's niet veel zaak zijn? Als de televisie niets interessants te bieden heeft. En dat komt nogal eens voor. Hoe drukt de Assenaar dat uit? Dan vragen we naar een aantal betekenissen van volgende woorden. Welke betekenis geeft men hier in onze steek aan het werkwoord piqueven? Wat kan er zoal gepiqueerd zijn? Of wat is het werkwoord pikeren? Welke betekenissen geven wij aan het woord façade? Welke betekenis echten wij aan de wending? De flem emmen. De flem emmen. Heb je dat al een keer gehad? En dan een woord dat bij ons vaak voorkomt, namelijk hoesten. Hoesten is een variant voor hoestink, dat gebruiken wij ook wel. Maar hoesten komt bij ons vaak voor. En in welke uitdrukkingen gebruiken wij hier dat woord goesten. Wat betekent in een zijn grazen staan? En dan hoorden wij onlangs de uitdrukking: waat dat aanhenge piestijd grote Wat bedoelt de Brabander met deze uitdrukking? En wat betekent de uitdrukking: A mond zal niet breken? En tot besluit wat betekent Niveul onder zijn neus hebben. Wat is dat? Niveul onder zijn neus hebben. In welke omstandigheden emmen we Niveul onder ons neus? En dan even verwijzen naar Goeiedag Assen. Op bladzijde 8 zitten we nu. En jammer genoeg zijn daar de nummers van de foto's weggevallen, maar je kan duidelijk zien wat bedoeld is. Wij vragen ons af welke de afgebeelde vormen zijn, hoe die heten in onze volkstaal en waartoe ze dienen. Je ziet daar op de voorlaatste foto zo'n soort driehoekige vorm met een soort ijzer, gekrolde ijzer, ijzerstuk daaraan ik weet niet wat, wat dat allemaal is, maar het moet dus toch een voorwerp zijn dat uh, tot de praktische taalschat behoorde, moeten we zeggen en dan onderaan, waarschijnlijk nog een voorwerp dat iedereen wel kent, vraag is natuurlijk, hoe noemen we dat op zijn assos of in ruimer op zijn Brabants Dag Paula ja, dag Lule. Hoe is dat mee? Uh, Wel beter als met weer. Ah, oh, het is topen want dat is toch maar tristig. Trist, tristig alsjeblieft. Oh, ik Al moet nu zo voort opzetten gisteren. Je kan het goed geluren. Ja, we we echt gezellig te zien, net was van doen. Nee, het is niet serieus, dat is Nee, nee, nee. Maar ja, kunnen de veenhalter altijd naar het Buitenland gaan? Maar niet, En Dan komt ze terug en dan zit hij in de kou zonder haar En Dan dat? zijn in ook op. Zonder haar ja. Ah ja, he, dan maar... zijn ze dus op een ander gaan opdoen en dan moet die zitten bibberen. Ja, maar het is ook niet goed, schijnt. <laughs> dan is het beter dat je maar zoet kunt, <laughs> ja. En wil, uh, ik ben natuurlijk met mijn briefje niet van Verleeuwijk nog. Ja, dat ja. De dat, zo dat is goed, joh. Ja. Uh, dus op dat onbeleefd kind. Nog voor verleden wijk. Ah, ja, ja. Dat, uh, dat is een onbelijfdruk hè? Ja, ah? en dan zeggen ze ook wat veel lerlijke manier naar de Ja, dat is juist. Lyrelijke manier. Ja. En we maar... zijn gewoon groot gebrocht, hè? Zeker in een bos. Ja, ik ga het even opschrijven, hè. Paula, niet daarop want ah, ah, ik maar... stond er al niet in Vij, dus waar zijn jij op gebrocht? Ja, ja wij zijn gauw op gebrocht, hè? Ja. Zeker in een bos. Hè? Dat is je... juist. En dan ook als ze zeggen, uh, ja, ja wie? Ja, hond? Ah, ja hond, zit er wel nog? Ah ja, ja hond. Ik heb nooit niet Jaap of uh, iets anders, altijd ja hond. Ah ja, en jij boer niet? Nee. Nee? Nee, dat heb ik nooit ah, niet zie. goed. Ja hond en niet hond. Oh. Ja. ja. Ja, ja, ja. En dan dat vleegwerk, we poppen. Zij hebben ze zo een berken. Ja. Maar een berken, <coughs> dat is bij ons, dus dat is het belangrijkste voor jouw buter om op te leggen. Juist. En ook voor een beetje spek in pierretjes op te snouwen. zo. ja. He, zo, zo. Ja, ja. He, of legumen of zo, veel te ja. Maar dat vliegwerk verboden, dat is een platineken. Oei, een platineken. Platineken. En in welke stof was dat, Paula? Ah, wel, dat was meest in oizer. Ja. In oizer, maar gaat dat ook ingeweven? Ja. Maar het meest van allemaal was hij nou is er. En je moest dat dan zelf mee afschuren met de kassoule, want ja. dat was een zwet van de kassoule ja, ja. die staan in het huid van op de stoof. Ja. Met doelen nog te, te keuken dus. Ja. En hij moest dat platineke met film mee afschuren. ja Zeg ja. Paula, en als dat platineke nou in, in de stof is, in, in zo'n raffia of zo, was je daar dan tegen? Dat kan ik niet zeggen, dat weet ik niet. Je weet namelijk zo van de. Jij ja, ja een onderlegger, zo jij. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar in tijd was er nog zoveel, toch niet niet, niet, dat niet? niet, dat bestond niet. Dat bestond niet, hè, dat was zo... Nee, aijzerkussen, oh, nou, wat een platineken. Ah, platineken. Een platineken, ja. Dat, dat, dat heb ik altijd gehoord. Mm -hmm. Maar gewoon als die naad is, voor broodjesnaan of zoiets, of een plank, dat dus is een, een plank, een berken. Een berken, en, berken. en een vleesplank. Een vleesplank, dat was voor, voor, van de brede spek, dus van het groot stuk... Een brei af te snaan, dus stukjes stukje af te snaan. Dat was het een broodplank. Met een berken, dat was het klaarplanks. Dat je dan bezig met uh, pierkens op te snaan, dus met kleinere dingen op kapot te ja, snaan. Ja, uh, ik het goed verstaan. Een brei af te snaan, zeg je? Een brei spek. Oei, wat, wat is dat? Hè? Een, een, een goede een schille spek. En met een bre, dat is hier pilleken, dat, dat, dat is een serieus, een goede spek. Een goeie snijspek, hè, redelijk dikke. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ik zie wat je bedoelt. En daaronder gaat een breed Een breed Ja. Mm -hmm. Voilà. Ja, dat en, is interessant. En dan zijn we aan een nevige gekomen. Dat is een vriend. Ja. Een geweldige. Een doodvroeder. Een doodvroeder, ja. Ja. Een deurdriver. Ja. Alleen kunt en goed, iemand dat met zijn willen geen weg kan. Juist. De hevige, ja. Ook in het spel. Uh, ja, we zitten nu in de. Pre-electorale fase, dus dat te zoeken. Oh ah, ja, ja, ja, voor zijn partij. Ja, ja. Ja, ja, ja. Of ook voor een vereniging bijvoorbeeld, hè, dus hier, in ja, ja, ja, dat, ja, ja, dat ja. staat zijn harmonie zoeken. Maar, hè. ik ben ook een vrije evige, Ja, ze doen ook een evige. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar voor veel opkomende zon vind iets anders, hè. Ja, wil ja, ja, ja. Ik ben in een andere groep, hè. Juist, ja, maar dat is, dat is even goed, hè. En de vee ben ik ook een evige. Een evige. Ja, ja, dat is ook dus een stukje van mijn lijve geworden. De vee alles doen en de vee in de bres springen en ja. alles. Ja, ja, ja. Een ja, dat het zijn zeker dat wel een moeten nemen meneer Paula. Dat zeker? Ja, ja. Bij de politiek niet, nee. maar we, we zo wel. Ja, dat is ja. even goed. Ja, dat ja, is ja, ja, de dus stasselers ja, ja. bijten. Dat ja, ja. <laughs> Een evige. Een evige. Ons Paula is een evige. Voilà. ze we daarvan, doen in naar de vereniging. Dat zeker? Anders komen we er niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Right. En dan te veel gelijft. Ja. Dan zie je dat er serieus zijn van gepakt tijden. Just. Hij in dat ferm geprofiteerd. Ja. In dat gelijfdij Ja. Of dat gelijfdij boven zijn stand. Ah, dat ook. Te veel ja, ja. Hij heeft boven zijn stand gelijfd. Hij heeft veel te veel geprofiteerd. Dus, Hij uh, was boven zijn stand. He. Ja, het zijn van pakken, hè. dat is juist. Hij heeft ja, er, er, er serieus zijn van gepakt. Je Geen misschien verleden de wijkgroep horen wel, wel zeggen, daar moet we weer komen. Dat ook al, ja, ja, ja, ja. ja. Zeg eens dat in Mellem Ja, ja, ja dan, je, dan moet je meer terugkomen. Hij heeft er het zijn van gepakt. Ja. Overvloed. Ja. Dus uh, veel te veel dus, hè. Ja. Veel te veel. De sport gaat nooit lopen. Ja. Meer als genoeg. Ja. Daar komt de wille aan tegen. Dat is gewoon. De wille komt er aan tegen. Eh? Ja. is ze komen, ja. Daar zijn ze dan langzaam mond en aan hoorn opgeven. Ah oh, ja, dus, daar moeten eten, daar moeten drinken, en daar zit er, die zit er vrije dag warm in. Ah oh, ja, hè, hij is overhooid, hij zit er vrije dag warm in, hè. Hij is niks te kut. Warm in, hij zit er dik in zeg maar, niet als... Of hij zit er dik in, ja, ja, maar hij zit er warm in ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. Daar moet nog maar zoet. Oei, ook al. Ah ja, ja als <laughs> er warm in zit, dat kan het bij zoet ja. <laughs> En dan een opstomming om af te ronden. Ja. Dus we, we, we, we zullen niet de boeken maar toe doen, zeker? De boeken toe doen? Ja, het uh, is hier ver afgelopen, we gaan er een in maken. Wacht hè, ver afgelopen zijn, ja? Ja, het is hier ver afgelopen, we gaan er een in aan maken. Ja. We gaan er balken vanuit leggen. Ja. Het is hier gedaan met kussen en lekken. Aha. Gedaan met kussen en lekker. Het is niet gedaan met kussen en lekker. Daar heb ik wel meer van merkte gehoord, hè. Ja? Ja, ja, ja, ja. Dat hoor horen we dat veel, als het was. In, Zoals... in Mulem zeggen ze zo niet. In Willem zeggen ze dat niet? Daar heb ik dat ook zo een maar in Mulem komt dat wel rapper veel. Ja. We zitten aan het binnen van ons Latijn. Ah, ja. We gaan ons cup afkosten. Ja. Dat is het vuil in Mullen. We gaan niet ons cup afkosten? Alles is hier bedoeld. En, eh, uh, uh, Is alles hier bedoeld dat er gedronken is? Dan komen voet gaan. Ja. Wel zullen dat epistelie afsloten, zeg je. Een epistel afsluiten. Ja. Alleen salu en de kost. Ja. Yep. En allee salu en af de rechterkant, hè? Ja, dat doe ik al. En af de alle rechterkant gewoonlijk. Hè. Salut en de kost en af de alle rechterkant. Ja. Yep. En dan ben ik gekendien van Malato, Zie je wel. Voilà. Ja. En wat ik bedoel met de opzoom genoeg gezet? Uh, zo van alles op aan topzoon, dat was Dan en een dan heel de. Uh, uh, zo, Ter afsluiting dus uh, om die verder te moeten opzommen. Pas dan niet over na dat gaat dat zegt in Bullen. Om... Dus je zet de hele deal aan het opsommen. Ja. Bijvoorbeeld dan was dat en dan en dan en dan en dan. Ah ja, alleen kut en dan allee, dan wil... cutting, goed. Ja, en dan willen dat afronden en zeggen, allee, ja, ja. past dan niet over na. Ah ja, op dat gebied. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja maar Dan ben heel goed. ik een keer klaar met een van de. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, Het is nee. heel goed het is, goed het is goed, het is heel goed. Je voilà, dat goed. is overleden wijk. Bedankt, Paula. Ja. Gewoon nog een keer napazen tot uh, over de wat dan maar opgegeven hebben. in de zondag, hè? Ja. Dag, Paula. Bedankt. Dag. Hallo. Goeiedag Leuven. Het is een dol. Harten dolf. Uh, ik vond nog iets uh, te zeggen uh, over de verleden wijk, hè? Ja. Ik heb de alijken met voer, Ik heb er zelf uh, over de pompel geklapt. Ja. Maar niet alles over gezegd, hè? Ja, ah, bij contenten gaat dat zegt. Ja. Ja. Uh, ga zet me René en uh, daar waren mensen natuurlijk zo. Dat dat er een pumpkort was waar ze dat tegen zijn, waar er hele pomp in stond hè? Ja. Hoewel bij ons en ze er veel ander woord. En dat was? Dat was het ah, Dat, dat was we dan behoorlijk zijn. Daar stond bij ons de pomp in, en daar waren nog mensen waar dat erin stond, hè. Ja. Dat was uh, waar, uh, een kot, ala ja, een kot. Dat was zus achter ons keuken, nog, dat weet ik nog. Ja. Waar dat ons moeder in wassen. En daar stond de konfoortje in, in een hoekschaker zo, waar ja. ze waren water Ja. En uh, daar stond een van die koperen wasmachine in waar je nog zelf moest onderaf hè? Ja, een Dutch. Ja, een Dutch daarmee waren, ja. En daar stond uh, de pompen dat ze niet ver moest lopen, voor water te mee, Ja. En dat was in het washuis dat weer zo wat van alles in gedaan. Juist. Ja. Ja. En, en dat was dan zo een van die grote buren pompen dat ze zijn, hè? Ja. Dat was een van die gematchte, zo meer gematcht. Ja, ja, ja, en daar zie. stak daar uh, dingen in, hè. Ja. De, uh, dat slot en alles hè, want uh, dat was met nou een lange priem mijn oog hè, dat je als je water uh, afliep, als je ze moest aftrekken, ja. dat je daar moest in inzeker hebben dat ringsje te vinden, voor dat slot eruit te trekken hè. Zeg, Dat was mijn uh, een lange priem dat je dat moest doen hè. Ja, nou luister daar wilde van, dat wij het ook niet, nog niet wisten, namelijk dat slot. Ja. W wat is dat slot? Ah we, ja, dat, dat is al, dat slot dat is zo een grote ring met een prima hè. Ja. En dat sluit het water af, als je nou zo gezegd. aan nerven. Omhoog doet, hè? Ja. Dan gaat dat slot mee omhoog. Dan loopt dat, dat water doen, hè? Ja. En als water boven dat slot is, en al is gezakt, de druk van dat water, dan valt dat slot dicht en blijft dat water boven staan, hè? Just, just, ik zie Dat, dat, dat. was het slot dat ze zijn, hè? Ja, dat ja. Dat instak. En natuurlijk, maar dat was niet gemakkelijk. Als je op moest aftrekken, wil je dat slot eruit leggen, moest je een redelijk lange premum, want op dat slot van boven stond een oog, en dan moest je juist kunnen vissen, hè? Ah, daar stond een oer op. Ja, ja, daar stond een oorschoen op. Hè. Maar je gaat in, hè. Dat gaat je uh, daar met een priem. Dat gaat je slotkosten uittrekken hè. Yeah, yeah. Want het was ermee. Het was dat, als dat niet nooit goed sleut, dat dat pomp afliep, hè. Justement. Al Het terug weg, hè. Ja. We vroegen ons af hoe dat ze dat, dat slot we, konden wegpakken, man. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat, dat maar dat, dat stak daar redelijk diep in. Dat stak daar een uh, halve meter diep in, hè. Dat zou wel. Ze hebben daar nog een zijdoek uh, van, uh, van, van, van de nemer, hè. Ja. Ja, dat was feitelijk wel een soort van de nemer, maar dat leer, ze, je moest dat tijd, dat was een leer eromheen. rond, Ja. En je moest dat vernieuwen tijd ook, hè. Juist. Maar dat was... Dat in, in de aannemer, daar stak een naadring in. Ja. En daar weer met koperen nagelkens, dat leer op vastgemocht. Ja. Daar hebben ze verleden, wij ik ook niet gezegd, nee. ik heb me naar nou geluchtigd. Nee. Want uh, anders je afvragen hoe maken ze dat leer vast op dat aarder, hè Ja. Maar daar dat stak zo een, naad, een naad in. En uh, daar weer met koperen nagelkens, dat leer op vastgemocht. Ah, zo zat dat in één. Zo, zo, zo zat dat in één, ja. En je zit dan al zeggen, hoe komt dat een dat dat niet rot werd als leid in het water? Maar zolang als dat een natuurlijk, bij lange duur verslet dat toch, hè. Ja. Maar zolang als dat, euh, dan moet je goed verstaan zolang als dat de uit onder het water blijft en dat kan geen lucht uit dan ja. werd de niet rot, hè. Just. Of, toch dat, moeil of moeilijker. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Naazie met het, zien met Dus dan, dat leer was onder de aannemer. Ja, ja, ja, ja. Gaat van onder. Maar dat was, ze zijn er tegen de nemer. Ja, maar tegen dat, dat, dat, dat trok daar niet op, maar ze zijn de tegen Niemer van de pompel. Ja, ja. En daar stak van onder een haterink in. En daar was al leir nog de kant rond. Maar dat moest natuurlijk ook goed spannen via, via, via dingen, zogezegd ja. Via aan op te trekken, hè. Via, ja. via de verbinding met het van van onder, hè. Ja, ja. En dan met, met tijd dat dat dat leir spannen trok de aannemer uh, als aan slot naar boven en liet dat dan komen en dan, als je aan hem naar beneden deed, zakken dat slot van he. Juistement. En dan, uh, en daar waren er nog, kle uh, de teuters dat ze zijn, he. waren teutels. er daar nog bij, waar dat een, een ding op stond ook, hè. een kraan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, een kraan van boven. Ja, ja, ja, ja, want uh, als je twee of drie keer een trok, he. Dan euh, bovenop die pompen, daar stond een aantal bak op. Hè. Ja. En in dat atembak bak, dat was uitgevuld met lood, hè. dat kost de graf vol water te trekken. Hè. Ja. Want als je dan een er ook liep een bak van thuis van bovenhoofd... Dat over, overlopen. overlopen Ja. Eh, nog een vraag in verband met die pomp. Ik vraag dat omdat van François van der Roost gelukkig een tekening hebben gekregen van die pomp En daarmee kunnen we goed volgen wat je gezegd. Dat niet meer. Was dat een massief of was dat een nol? Ol, dat was al, ja, ja, dat is zeker. Ze zenden tegen die nemer, maar dat trok feitelijk op geen nummer. Nee, het was noem ik niet niet. Ja, meer, dat was al zo'n ijzeren ring, waar dat zogezegd als stengel, dat boven een pomp gemokt was. Hè. Dat was dan nemer van onderaan vast. Ik zeg het, François ons aan het schoontekenen van: maar ook bedankt François, wat is prachtig bij me dat gezien. Nou, te tenminste wat dat uh, is. Maar we konden niet snappen waarom dat, hoe dat, dat slot uh, eruit ging. Maar nu weten we, ja, zegt Dolf, François noemt dat slot de ziel. Ah, ja jammer, dat is ook moeilijk. Wel he, alle dat zijn die die de tegen of die... slot leuren. Ja ja, ja, ja. ja, daar zullen misschien nog namen van zijn, hè? Daar, uh, ja. Misschien moest er een van die loodgieters van vroeger kunnen vaten dat die mensen tegen misschien nog, nog een ander naam zijn, hè? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, hè? Ja, gewoon dan een keer vragen. Van nou, moet ik nog iets vragen van de loemerboom heeft daarvan nog niks gehoord. Jawel, ja, wel. we hebben een schone foto gekregen van Maurice van de ah, ja, ja, ja, ja. Loemerboomen. Loomer, en het zullen wel de Waabomen geweest zijn dat de loemer af alleen de de loemer gaven dat er bij lagen. Ja, ja, ja ik, uh, ik ga nou ook wel zeggen, misschien dat loemerwoon, dat is misschien wel de naam dat vroeger de, de boeren gebruikten hè, Lode? Dat zou kunnen. Dat zou goed hè. Ja. Uh, maar voetje ik heb wel aan dat, aan dat persoon, ik personen gebeld, en dan heeft ze woord staan, en dan heeft maar gezegd, zijn, hebben we wel gezegd, doof jong zijn, in tijd, en we nog veel gingen werken, hè. Ja. En, eh, uh, je dan gewoonlijk onzetten mee zijn, nou ja, dan kwamen ze, zogezegd ze het zo van vier uur naar huis, nee, hè. Ja. En in, als ze dan aan pikken waren, zogezegd, de pikkers, ik klap van de pikkers, ja, ja. dan zochten de jongens gewoonlijk, als zo'n boom op, veel wat in de loemer, dan dus zitten ze veel en buiten allemaal tijd hè Tuurlijk dat En de vandaar misschien dan he, van de loemerboom. Ja, ja, dat kan. Ja, en dan we een van die woorden zeggen, gerust ja. gerustig eerst. He. Ja. A, dat is een persoon dan is kalm, is het, dat nooit kalm is, dat hem, dat hem niet te veel aantrekt. He. Juist, ja. En dan de pikeren. Ja, pikeren, ja. Pikeren, ja, dat kan, uh, als je aan het werken zet, de soudeurs zijn pikeren van toi ook, hè. Ja, als je aan het zet, ja. als je uh, twee stukken ijzer op één last, ja. zo, uh, dat werd uh, gemakkelijk gezegd, hè. Ik kon daar eerst een keer pikeren ik ga dat vastleggen, gezegd hè. Ah, ja. Pekijn kun je met een huiswind hoor, hè? Just. Als je nou met een wind aan het spelen zet, ja. uh, dik is genoeg gedaan vrouwen ja. uh, op de markt daar waren daar waren niet te veel. Uh, elektric droes, kostte niet te gemakkelijk inhangen en een beetje ja. buiten de bomen zo hè. Ja. Uh, als het een tamelijk hoog was, was en uh, je snokken zo twee keer kut, twee, drie keer kut achterin, dat kost niet in één keer zo met zijn kop naar beneden door ik net bekijken en zo in keer, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat is het. Ja. ja. En uh, dan ook hè, uh, Dat zijn er misschien nog veel jongens weten, hè, Als men op de meet schoot uh, ja. in een tijd, Dat kost ook nogal pekering En wat was dat in juist Ik Wel dat wel zeggen hè. Als er je een je luiden. Als je nog de meet laat, Ja. En dan moest nog twee of drie man achtergaan hè. Ja. Die weer daarna nou geschoten en daar zou niemand tegen een ander dan dan daar maar af of peketer maar nou hè. Ah ja. Ook duiken dus. Ja, ja, dat wil zeggen, naar schiet naar het erop hè. Ja, ja. Dat is lekker als aan de winter Ja, ja, ja. Ja. En dan de façade. Ja. Je kent met de façade even van lopen, hè. juist Het gezicht, ja. En dan heb je een ferme beet op de façade staan, hè. Ja. Dat werd ook gezegd, hè. Ja. Dat is hier met een dikke neus. Ja, dat is hier met een dikke neus, hè. Of dan nogal een koppel flappers, hè. ja. De flem, De flem ja. Wat is de flem? Ja, ja, de flam. Dat is je dan niks zei, hè? Maar je dat doet dat dat niet uit zo gegeven, Dat je net tegenkomt met de kadeer, dat je je van hebben met een grote mens. Je dan uh, niet scheiden gaan werken, hè? Ja. Hij ja, kan ook zo flammen met altijd dieren rijden, dan kan je niks en dan je hem daar in de zetelen. Ah, ja. Dat is de vlemmen, daar zijn we wel vroeger tegen, en kinderen eh, daarna tijd opspel kregen na het of het ander, ja. en eh, dan kropen ze de ene in de zetel en ze bougeen en daar zat dan ook met de flem, hè. Hij ja, zat met de flem. Ja, ja. En wat heb ik dan nog in iemand zijn geruisje staan? Ja. En met iemand, met iemand dat je bevriend, ala uh, uh, well, ja, goed bevriend zijn met iemand, ja. en eh, uh, en dan veelheid, zo gezegd, hè, en dat je niks aan kunt vragen of ja. zo. Je het goed in, de ja, man zijn grazen? Nou, ja, nee, het Ga zet daar goed vriend mee, ga je mij te vragen wat je wilt. Ga je ja. daar dat niet, krijg dat niet, hè. Ja. Dat is in iemand zijn gruisste. Ja. ja. en daarvan dat pissen, jong. Ja. Zegt het luiden, ik heb veel manieren versleten op een kanal in Brussel, Ah, oh, Ja. Uh, niet, dat ik bij mensen niet zeg, van, daar uh, dat we het niet om, maar dat werd, dat werd gemakkelijk gezegd als ze, oh, ik, ik zeg niet dat ik dat niet gezegd had, hè, maar mannen van de buiten dat werd dat gemakkelijk gezegd ook, hè. Uh, ik kon daar op zijn plat, als ze zeggen, ik heb dat misschien verslijven al gezegd, en, uh, als er met een Brusselaar of zo wilden of tien of t'n ander waar, dan werd er gemakkelijk gezegd, hè. Och, mannen, jong, als dan een Brusselaar zegt, dat groetje je je niet meer, werd er gezegd, hè. Ah oh, ja? Dat wil zeggen dat je ja, de man in elkaar niet moest hebben. Goed, juist. Dat je de mij niet veel kost aanvangen, dat je altijd moest gelijk geven. Als je zo. Ik ga hun uh, dingen zeggen dat ze altijd dingen nog de hele kant trokken, dat ze nooit niet gemakkelijk toegeven op de kant, dat ze zelf altijd moesten gelijk hebben. Ja? En daar werd dat dan op zo? Ja als dat van de Brusselier. Ja, ja, dat wil van hem. Een... Natuurlijk, dat kan misschien van een andere, van een andere persoon ook zijn, zijde ja. gebeuren, hè. Ja. Uh, maar dat, dat zijn ze daartegen. Goed, goed. En nou, en nou, die twee dingen nog, dat in en dat rusten, hè. Ja, ja, ja, ja. Wat is dat voorheid, Adolf? Van dat eerste, ik weet veel wat dat dat maar ik heb de geen naam, ik heb dat, ik heb dat al zitten op paus, en ik heb dat vraag al gedaan, dat je moest. Ja, we kunnen de mannen mee maar Marcel van een bosheiliger, daar zou dat geweten hebben. Juist. dat zit in de schoenmaker, hè? Ja, ja, Daar is, uh, is van de vrouwverschoenen in Tijd. Alleen ik weet niet of dat ze daar nog, nog bezig zijn. maar dat was uh, van Tijd met de oog, met de dat ze zijn van de, vrouw, de vrouwverschoenen, hè. ja. Dat weer dan dat het grootste deel, stak van vijf een tip. Ja. En tander was van achter een deel ik pas. Als de, de tippen van vee misschien een klein beetje naar, naar omhoog kronen, dat ze bij van min of meer wat plat hadden met de oog met de vorm van de schoen. Hè. Ja. Ik pas dat dat de vee dingen van de schoen in te steken ja. Vind je niet te gemakkelijk om een tip naar boven te komen? Just. Maar naam ontbreekt me, dat kan ja. ik. Ik kan daar wel een keer naar vragen, maar... Wacht dan een keer naar, want dat is ik in Ik pas dat er al heel uit voor, maar het past niet dat je er nog veel ziet, hè. Nee, past ook niet. En uh, het ander, het onderste, dat is... Ja, veel mensen zeggen het tegen een kattenkop, maar dat is geen katakop, hè. Nee? Nee. Dat is feitelijk een domino. Just. Dat is, uh, dat, ja, het als ze uh, in, in de priest tekenen, hè, feitelijk. Ja. We kunnen lichtbouw te pakken juist want uh, veel mensen zeggen het tegen een kattenkop, maar een kattenkop daar wordt in een lamp gedrogen leugen ja uh, dat gedroter de lamp uit en gedroter uh, uh, ook souvenir Nee, zo van her, dat, je dat maar willen zeggen hè, ja, ja. Waar dat je ook twee prijzen of de kant ja ook zo twee dingen kunt barstikken dat is een kattenkop, ja maar deze de, de afbeelding dat je ziet dat is, is eigenlijk een domino, een domino. Goed, Alf. In orde. Prima. Nu gaan we nog een ander aan het welk laten. Hè? Bedankt, jongen. Ja. Dag, nog een goeie zondag. Dag. Hallo. Ja, dag. geloof je, het is Albert Dag, Albert. Albert. Je hebt wel lang moeten wachten, jongen. Hoor ik hem de dikke hoor, jongen. Heb de dikke hoor. Ja, jong. Ja, ja jong. Als je naar Dolf valt en je blijft met je telefoon aan de uur zitten, dan zit je ervan. <laughs> ik kan het aflezen hoe lang dat een gebeld hebt, maar ik ga het niet zeggen. Nee, nee, Maar ik heb nee. met de dikke hoor en een dikke rijkering van de telefoon. Ai, ai. Maar daar krijg Ai, nee. <laughs> je de doen? Denk ik hoor dat juist dol of het keis van mijn boterham geetens, is waar? Hè. Maar met dat piqueer ga je dat direct op inpikken, want dat was ook de enige boot die ik uh, opgetikerd had. Ja? Een vlieger dan een Piket doe ik natuurlijk. Hè. Just dat, hè. En het is dat vuil, we dan een vlieger piket is dat overgedragen op de Naze winter. Ja, dat is zeker. Dat wel. ze aan Pikeer. Dus een dijkvlucht maken. En dan de kantonier, hè, dan het piquet doe ik dan de piquet straat af. Ja, en wat is dat juist alweer? Hij wil een kantonier, hè. dat is dus iemand, uiteraard, dat is een, dat is, een, uh, dat is aan de staat zal ik zeggen, dat is, ja. dat is een weigenfunctie. Ja. Dan gaat dus een bepoelde baan af, dat hem toegewezen is, ik zal nou maar zeggen, van daar tot in Walvergoem, bepoelde ja. baan, provinciale baan of staatsbaan, ja. daar wil ik naar af zijn, dat weet ik niet zo, zo. juist. Ja. En dan moet hij een doegave en afgaan. En waar dat men ziet dat er moet werk gedaan worden, piketen aan dat werk af. Hoe dan dat juist afpiketen, ben ik 10% 100% zeker van. Ik kan dat vragen. Maar ik denk dat dat vroeger was met een speciaal aanmerking dat een kloppen, dat dan misschien met dat vet kruid is. Ja. En dan geven dat u in zijn rapport waar dat een bepoelde baan, van dat stuk tot dat stuk, tot waar dat zijn pikeermaat staat, moet gemokken worden, gerepareerd worden. Ja, ja. ja, En dat ja. is pikeren. Ja, ja, dat zal het zijn. Want, aan de weg doe ik een pikeur, een pikeren, hè. Ook, dat zullen. De... Dus, en, ja, nee, dat is niet zoveel de... Ik weet niet, just, maar ik weet nog goed in tijd, aan de sporen van Tramwerk, hè. Ja. Dat was wel niet weg maar dat waren dus... Uh, ook gelijk ja. werk. Ja. Daar waren ook piekeurs bij. Het huh. gaat ook zo van alle functies dat hij deden. Ja. Uh, was daar, en weg bijvoorbeeld, de we ieder een aan een dit en dat. En, ja. en dat waren piekeurs. En dat waren mannen van tien negen met een pio's werken. Ah, maar die piken, ik weet niet juist op wat was nou op hand, een dikke kuitsteen of dat. Maar dat waren pikeursbaar, dus en ik denk als je een pikeur zet, dat je een pikeden wagt. Ja. En die moesten en, dan waarschijnlijk ook een uh, vlagskjes zitten of zoiets of? Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was dus gezamenlijk werk dat was in groepswerk. Oh, ja, oh, ja, dus zij ja. schoven zo geluid lekker aan opgelijk als ze sporen laan of repareren. Ja. Dus in de volgorde van hun van werk, had de, misschien, ik zeg misschien eerst man dat mee een schub werken en dan man ja, dan met ja. een pioch werken en dan man dat de sporen wegpakken. Doel, en dan man dat de sporen laan En dan zoegen we dat we ja. in, in, in, in, in dan groepswerk en dat waren dat ja. ja. Dat zelf weer wat dat betreft dat pikeren. Dat ze me niet aan een tramman moeten vragen. Ja, ja, ja. Als ja, hij ja. ja, ja. toch man dat er aan gewerkt moet, of hij er weg. Ja. En dan de vorige week heb ik niet zo goed kunnen rusten, maar ik heb dan een keer goed dat je dat bezig wordt over opjagen en afjagen. Ja. Afmudderen. eerder in dat en in hè? Ja. Ah ja, oké. Afmudderen, ja. Okay. Afmudder, ja. ja. En dan hoor ik daar juist die mevrouw Polen van Mullem zeggen: een platineken. Maar een platineken bij ons dat is toch een soort brood. Hè. Ja, een soort brood in platen gepakken. Een platineken ja. en een stierenken. Ja. Dat waren gewoonlijk ponderkens ik. Ponderkens? Ja, er staan daar ponderken tegen. Vroeger waren de broers. Ik zeg vroeger, ik ben daar niet 100% zeker van. Hè. Ja. Want uh, ik zeg dat maar, de woorden dat ik maar zo goed rappeleer. Maar ik ken de juiste dingen er niet van. Een Vroeger waren de broers een kilo. En dan zijn die in één keer op een pond gekomen. Hoe ook sommigen? Dat ah. er uh, van een pond. Van, van 750 of van een kilo misschien. Ja. En is anders ze daar een ponderkent tegen. Aha. En dat kost even de platineke zijn als een stieneken. Ja, ja, ja. Hey? Dus dat was het gewicht. Ja. Ja, ja. Prima. En dan had ik nog gauw eens de uitdrukking van wat je ge vandaag gegeven hebt. Doe maar. Zich ongepast gedragen bij zijn sociale stand. Ja. Dat had ik onmiddellijk opgeschreven. Hij of dan of deze gaat oever dat zijn een zool staat. <laughs> Dat vind ik, ik. Ik vind dat geen betere uitdrukking voor. Daar zijn er misschien betere, voor, maar, maar je moet dat wel een dikke teleman zijn, hè. En dan geen voorstander van iets zijn, dan ja. is daar geen partizaan van. Ja, en, ga zich partizaan. Ja, ja, ja. Daar ben ik geen partizaan van zijn. Ja. Hoe uitschat je dat ze is? Of hoe uitschat je dat hij is? Ja. Hoeveel geiden? Of hoeveel geuden ze? Juist dat, Hoeveel gedum? En een, een potent man mag niet dik zijn. Ja. Uh, enfin, dat dikke, dat is dus, dat is dus uh, dik gewet wanneer je dat je dik zet hè. Ja. Wanneer je kunt zeggen, ik ben dik als je onder een storbad stoot en haar voeten werden niet nat, dan mag je zeggen dat je dik zet hè. <laughs> ja. Dus uh, ik veronderstel dat je dat bedoelt, hè. Ja. <laughs> Een goede raar mag niet fat zijn. Ja. een goede raar mag niet dik zijn. Ja, ja, dat is het. En dan aansluitend, muiger mij trekken, hè. Muiger mij trekken? Muiger maat trekken, hè. Dat trekken, dat laat ik dan, daar zit iedereen wel op wat dat wil, Ja, dat is juist. Voortelijk is dat een, een hond, dat vroeger trok, daarvan zijn ze daar, hè. Dat is een goede trek, om, muiger Muiger ma mij trekken, trekken. Ja, ja, dat is gewoon. En dan uh, iets op een brutale wijze geven. Ja. Het tegenovergestelde van iets op een brutale wijze geven, dus dat is goed. Hè? Dat wil zeggen, geef me dan een keer op en dan wordt dat schoen op de schavers gegeven. Oh, ja. Maar als dat dan brutaal gebeurt, dan is dat op zijn lijf smaken. <lacht> zijn maar daar wat op mijn lijf gesmeten of daar niet, dat hij op mijn kadaver gesmeten. Ja, ja. Met de goede betekenis vangen ze er niet goed van. We ja. weten dat je maar 30 kilo kunt dragen, ze geven dan maar 50 kilo op. Ja. iets ja. te zeggen. Dat ja. ja, gaat hem precies. Precies ja. dat er met zijn rug iets of in zijn broek iets leiden. Zonder hem te verwittigen, ja. Dat is niet schoon geweest. Ja. Iets, iets, een brutale opmerking in het gelaat werpen. Ja. Dat is ook zo'n heil. Dan heeft maar dan een keer goed gezegd. Ja. Ik heb het hem dan een keer goed gegeven. <laughs> ik heb het hem dan een keer goed op zijn toot gewreven. Of hij me dan maar een bakken vol gegeven. Ja. Op zijn neus gewreven. Een als vol, ja. Ja. Voorlassen, Loden. Oh, dat, dat is sprak. de rest uh, van geen bakkas. Ik heb hem ze allemaal opgeschreven, maar ik heb er nog geen antwoord op opgezet. Ja, dat is dan voor het kie, hè? Ja. Bedankt, Bedank jong. Gewoon allemaal in die koers van hier, hè? Nee? Ja, doet dat. Bedankt, jong. Ja. De groeting merkt een dag. Hallo. Ja, het is Antoine. De Antoine. Ja, mijn oor doet ook een bekkenpaar, maar wel. <laughs> ja. Zeg, eh, hetgeen dat hem daar zegt van eh, platin, hè? Eh. Ja. Dat is een mikjepan, hè? Een mikjepan, eh. een, een, een platin en een platinetje, dat is een klender, hè? Eh. Ja. Een klender ja. uh, broodpan, niet een taartenpan, hè? Eh. Nee, nee, nee, nee, nee. Van brood, hè? Eh. Ja. en een eeuwige. Ja. Uh, een eeuwig masken over een eeuwige vent, dat zijn er ja. nogal warm nog. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. He, dat ja. is een ook eeuwige. He. Dat is ook een eeuwige. Zeglode, uh, ja, zeg Lode, genau daar zeggen van de vlam, de vlam komt hier uit de Vlaanders. Want in, bij ons zeggen dat ook niet. Dat, in de Vlaanders zeggen, in Oostende heb ik dat veel gehoord. He, de vlam hebben, als je de dag ervoor een stukje naar voeten gaat hebt, dan heb een dag daarna de vlam hè. Zo ah, ja. hè? Ja. Maar uh, dat pikeren, hè? Ja. Ik heb er nu al van alles gezegd, uh, een traceur, een traceerder, die heeft ook een piqueerpunt, waaruit ja. ze dus die, die puntjes beslaagd, ja. af, af te tekenen, want ja. als je een plaat moet bewerken en ja. dat kruid is dan direct allemaal weg met die lijn, hè. en dan zien ze die puntjes allemaal. Ja. Maar het meest wordt dat gebruikt voor, als je gaat boren, slaat je ook een piqueerpunt. Hè. Ah ja, ah ja, voor juist het gat te zien. Uh, nee, voor het boren niet te verlopen, hè. Ah ja, ja. Dus geslaagd met zo'n punt. Ja. Uh, dat is ook een pikeerpunt. Met een pikeerpunt uh, afpikeren. Hè. Ja. Uh, dan pakt de boer juist op die plaats. Hè. Ja, ja, ja, ja. Maar ik denk dat het meer uh, bedoeld met pikeren een pik op je en die is hier niet in haar grazen en daar hebben we een pik op. Ja, maar dan gebruiken we toch niet pikeren partner? Ja, want dan gaat hem in het vervolg pikeren. En je gaat hem in het doel hè? Mm -hmm. Dat je hem aan hem niet in het zak zetten. Ja ja. dus dan, dan pikeren je hem ook af, hè. Ah zo. Ja, als ja. je een, een piek op hebt. Ja, ja, en of er ja, dan ja. daarna in het hè? Ah, je ziet het verband tussen pikeren en een pik. Ja. Ja, mm -hmm. ja, ja. ja dat, dat wordt bij ons veel gezegd. Ja. Uh, die moeten pikeren, want uh, ja. dat is geen woeien, hè? Nee. Na van die pomp, hè. Ah. Daar is al veel van gezegd, ja, hè. Die Ik nemer, maar dat, hè. dat just is. Ja, die nemer. Die nemer. Die was oorspronkelijk in oud. En die natte vorm ze dus van boven, grudder en van onder liep. Die zo konen, ze hadden afgerond af. Ja. En daar sloegen ze op de zijkanten dat leer op. Ah. Met bloknagels, hè. Ja. En dat leer, dat ging van, van onder open. Maar van binnen is die nemer ol, hè. Ja, dus als je die doet op en gaan, ...dan doet hij juist niks... ...want er moet een klep in zitten... Ja. ...en dat was vroeger een leerke... ...en daar sloegen ze een stukje op... ...dat was de eerste nemer... ...en dat leerke dat erop geslagen wordt... ...van boven, dat het toe gaat... ...als je uw F-boom... ...je s naar hem hoog doet... ...dan gaat van onder die klep toe... En in de nemmer gaat de klep open. Ja. Je trekt de nemmer naar boven, en die klep in de nemmer gaat toe. Doe. En van onder gaat ze open. Ja. Hè, en zo pompt de water. Hè. Ja. En wel, die klep dat daar van binnenin zit, nu is dat een gewoon klep met zo drie vleugels aan van onder. Ja. Dat ze op haar plaats blijft, ja. dat is de ziel van de nemmer. Ja, ja, ja, ja. Die bovenste de... klep. Frans, wat noemt dat ook de ziel, ja? En de onderste dat is het slot. He? En van onder in je pomp, als je kijkt, dat eigenlijk eh, Dolf zegt dat gaat komen, maar daar zit een zitting. Niet op die Loot en Derm, want die Loot en die zit tussen die vijs dat er van onder komt. Ja, zit. Ja, ja, ja, ja, ja. En daarop zit het slot. Ja, ik zie het wel. Want op. als je van boven geen kleppen hebt, dan kun je niet pompen, hè? Ja water, een uh, emmer gaat op en af gaan in dat water dat erin staat ja. maar er gebeurt niks. Hè. Ja, ja. So, dus nu is dat, dan was dat gedeeltelijk inhoud en gedeeltelijk zoals uh, mm -hmm. Dolf zegt van binnen zo'n hout een ring in en ja. dan was dat, hè, dan was die, dat leer al geploeid van boven ja. Ja. en dan nagelde ze dat er en dan was dat alleen geploeid, maar van binnen was dat uitgesneden, die klep ja. die was eraan vast Mm -hmm. Dan moesten ze maar met vier bloknagels vastslagen en die klep die werkte, die sloeg op die oude zitting altijd dan. Ja, ja. Maar dan was dat helemaal in metaal. Ja. Yeah. En nu is die volledige metaal in twee delen. En dat onderste deel dat schroeft op op het bovenste, yeah. waar dat die, hoe moet ik dan zeggen, die U over zit, waar dat uw stang naar boven komt. Ja, ja, ja, ja. En daar schroeft alleen, dat heeft dingen eruit gelegd, de vorige zondag, ja. en dat hem dat tikkels al vervangen heeft. Ja. Dat schroeft daartussen, dat spant nu, nu moeten we meer nagelen of niks. Ja. En van boven zit er dus een koperen, meestal een koperen, hè? Ja. Uh, klep. Die valt gewoon, die gaat gewoon mee op een af en toe haar gewicht. Ja. En beneden ook. Hè? Ja, ja. Beneden nee. is dat ook door haar eigen gewicht, want je hebt nee. er verschillende, je hebt er met een, een stang aan dat ja. er van onder een splitpen in zit. Ja. Gaat je met een splitpen, zodanig dat ze er niet kan uitgeofferd worden als je pompt, Just, he. ja, ja, ja, ja. dan heb je ermee in fond die heel zwaar wegen en ja. die zo op hun op zitting blijven zitten. Ja, ja. Dus dat is het principe van de pomp. Ja, dus er ja. zijn varianten erin zijn. Maar je uh, hebt altijd twee kleppen zitten. En die bovenste dat is de ziel en de onderste dat is het slot. Het slot. Ja. Allee, nu zijn we vertrokken. Bedankt eh uh, Antoine Hallo, technische ziens, uitleg he? He? en tot ziens. Daar. Hallo. Ja, ja, je gaat werken, Jans. <laughs> ja, ja, het is nogal geest, maar hij komt er toch thuis. Ja, uit, ja. Uh, Warre, warre, warre, Wat blijft zij boer? Eh, Six keer van verleden week of over 14 dagen nog. Hè. Ja. Ja, eh. ja. Wat blijft het in boer? Wat blijft het boer? En dan stoppen, dat is u achter de zin, en nog veel vijven en zessen. Tuurlijk. Ja, ja, eh, eh. En punt aan de laan, eh, punt aan de lijn, we gaan van niet anders beginnen. Puntum, om, ja. Ja, punt aan de lijn, ja. En dan eh, boven een stand leven, ze eh, paar zeker dat Kaisers Kat niet niet is. Ja. Ja, en een skoegerskatje zijn gatstoot, stoot, schatje op haar rug. Wacht, wacht, wacht. Dat da, da moeten Eerst van kaizerskat en nicht, ja? Ja, paar zeker de Kaiserskat en nicht. Ja. En een de zijn de stoot, schatje op haar rug. Dat stond niet in een boekje. Nee, nee, nee, nee. Ben ik ik ken alsnog nog nooit niet goed. Nee, nee, ah, ik ga toen goed dat zon. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat zeggen we nu ook. Op zijn zon gedaan, maar dat zeggen we ook van coureurs, ah, renners ja. die niet mee kunnen. Dat niet, ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, Maar als je Oegers, wil je het nog eens zeggen op zijn gooi, op zijn bandmax. dat is op zijn, uh, es, koer, op zijn skipdol, schipdol. Schipdol. Ja. Als Oegers kan je zijn hatstoot, kan je op opaars. Ja, en daarmee bedoelen ze dus. Ja, ja, scoorlijfde dus zaafstand. Ja. ja, dan uh, doe je eigen gezieren. Ja. ja, ja. Ja, ja. Dus dat is toch iemand die meer doet dan hij financieel aan ja, kan. Ja, ja, ja, dat bedoelen ze mij. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En dan... Maar me, Frans, ja? wij bedoelden eigenlijk Eén die eigenlijk zich voordoet alsof dat hij van rijke komaf is Maar dat in feite niet is Ah, dat is, pas, dat is meer, Ze passen zeker de en niet Ja, dat ja, ja, in de andere zin, zin Ja, dat past, past ja, ja. Toch ook beter bij ja, dus ja, Zijn ja. Er, geen, zou er geen varianten zijn daarop? Ik... En... Als je een keer wil na Ja, ja, ik ken dat zo'n modric opgegeven ja, ja, ja, ja, natuurlijk ja, ja. Ja, ja. En dan, van welke leeftijd pasen dat is? Ja Daar stond geen na ja. op ja, ja. Of die verjoenen Daar Juist, ja, dat staat ja. geen naverdoem op. Ja. Of de verjoenen de Ja, die Wij blijven altijd zelfs te Ja. En als meertreis had erop, tot twintje groeide, tot 40 bloeide, tot zestig stooien en erachter vergooien. Oh, wil je dat nog eens zeggen? <laughs> tot twintje... Want <laughs> ik moet het alleen opschrijven, ik moet ja. luisteren, ik moet ik niet moet ja. doen. Ja, ja, Tot twintig... Tot twintig bloeide. ja. Tot 40 groeide. Ja. Tot 60 stooide. Ja. Dat is zelfs te zo ja. En daarachter vergooien. Vergaan, hè? Ja, ja, ja. ja. Daarachter vergooien. Ja. Zeg, wat een levenswijsheid. Tot 20 bloeide, tot 40 groeide, tot 60 stodde En blijft gestaan. Ja, en daarachter. En daarachter vergooien. Vergooien. Ja. Haha. Ja. <laughs> ja, zeg je ja, maar een <laughs> Een vrij brutale manier van geven, uh, zo smaaten ze de keunings en wanten. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zo smaaten ze de keunings en wanten. Dat zeggen we eigenlijk ook. Ja, ja, ja. Er en er zijn nog varianten op mevrouw Jans. Ja, daarom is ik toch, alleen, ja. zo het eerste zicht toch niet, maar ik paas ja. nog erachter, hè. En niet mee moeien. Eh, ja. Het minste moeien, best. Het minste moeien, best. Het minste moeien, best. Ja. Of ze wel niet tussenkomen... Niet komen, hij is niet tussenkomen. komen. Ja. Ik ben blij dat ik er maar niet mee gemoeid heb, en hij was er mee begost. Ja, ik ben blij dat ik er maar niet mee gemoeid heb Ja, en, en dan, dan dat gevoelig dan dat hij er mee begonnen is, al zei hè. En hij was er mee begost. Ja. Ja. En die van is Goesseneskuub. Ja. Van een vring en een geel is Goesseneskuub van een vring in de geel loop. Ja. Van goesten, dat bedoel ik even na pas van Frans, want dat dus is een Ier wat Ja, ja, ja, ja. Ga hij ook meer goesten als goesting? Goesten, ja. Goesten, hè? Goesten, ja. ja. Hij is aan goesten gedaan, ja. naast een content. He, ja, ja ja, ja. Ja. Bedoen, ja, ja. En dan in de grootste stoon in de duurste Ja, in de duurste schijf. In die is de Of die is de schijf? Ah ja, ja, ja de buivel is de schuif, Ja. Ja. Ja, uh, uh. Daar leidt in de bovenste schijf. Daar in de bovenste schijf. Ja. En uh, denk nog uh, iets van de berken. Uh, van dat planktskin. Ja. Dat onderliggende, ja? ja? uh, Een berken, ja, plankskin. Weet je wat ze ook zeggen, is zegt, Ik heb geen taartje. Die moet ik in een berkenzoon. Ja, dat is onze moeder ook altijd. Ah ja. ja. Een berkenzoon. Een berkenzoon. Dat zijn ze wanneer dat moeder een, een partner kon kiezen ook. Ah, ja, ja, voor daar moeten ze in een zoon, of ze in een bak aan. Ja, ja, daar moet we nog op terugkomen, want daar zijn nog schoon dingen op. Ja. Hij je moet niet in een zoon, ja. Ja. of één zoon, ja. Ja, ja. Ja. of van een dat de maas niet kost daarvan, hè. Ah ja. zal je moeten zoon. Ja. Dat treveu leg je weet. Ja, ja, ja. dat is een verlies. Ja, ja, ja. Van dat maasen Ja, ja. En een van die pomp dat dingen van die naad, dat klopt wel. Want ze hebben in nog verschillende keren. De loodkieters om haar mannenlijds vragen. Ze niet meer te droom. Ze de poem tangen, En dat verslijten is. En daar kun je aan hem mee Ja. En dat doe met van eerder kan met doen. Ja. Dat is een bevestiging. Juist. Ja bedankt voor de bevestiging ja de Niemers. ja de ja, neemers ja. ja, en de een van de loemerboom ja? ik zeg tegen mama waar is voor jou een loemerboom en wil een uitleer of een vlierenboem zijn geen een messing van een mesthoep of of een waterput stond ja verder in de in de dingen te blijven in de loemer te blijven hè juist en uh, in ons wadel stond de wulgen van droomboom voor de koeien komen onder te liggen als men op de wagen kan melken Aha. Ja, er stond een keer, bij je en hij had een grote kroon in de zuimer en de koeien lang in de, in de loemer te, te wachten totdat ze ook gemolken moesten werden. Aha, het is dus toch van wilgen gezet Ja, ja, ja, ja. Mm, Dolf zal content zijn Ja, want wij linken onze pikkelstoelen en de ziel erin in die wilgen voor de hele keer niet moeten mij de rooster pakken Ja, goed, ja. goed Bedankt voor Rijans. Ja. Tot nog een keer. Ja, ja, Ja, we hadden het heel druk vandaag. Bedankt voor het goede meewerken vandaag. En ben graag tot de volgende keer. En René zal zeggen, tot Nos